Zometeen nu, eigenlijk weer een wedstrijd spelen, maar ja. ik ben er niet. Wie is uh, jullie geduchte tegenstander? Arena, oh, nou zeg schoon. Ja. Ja? <laughs> dus. Nou goed, uh, jullie zijn. Maar uh... nou, het verloopt wel allemaal vriendschappelijk, neem ja. ik aan. Uh, yeah. Ja. Of moet ik de Jeugdraad inschakelen? Ja! Dat is een goeie, <laughs> uh, Ja, want jullie zijn uh, van de Jeugdraad ook.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 Heb je ja, ook een honden Iwa? Nee, he? maar uh, familie, ja, en die laat ik ook soms uit, ja. maar dan vooral de duinen, dus dan hoef ik het niet op te rijmen. Ja. <laughs> maar ik neem aan dat dat uh, niet jullie hoofdklacht is, nee. de hondenpoep. He? Er zullen hmm. wel meer dingen zijn uh, ja, waar het de, een beetje aan schort wat bijvoorbeeld de veiligheid. Ja. ja, bij de rotonde in Noord. Bij uh, het monument? ja, van den een ja. Ja. wat is daar los mee dan? Nou, uh, er gebeuren best wel veel ongelukken, maar dat zijn nou vooral kleine ja. ongelukken die ze dan niet melden. En, mm -hmm. ja. Dus er gebeurt wel wat, maar dat wordt niet uh, aan ja. nou, gewoon uh, verteld. Ja. Hebben jullie wel eens Hebben jullie er wel eens gaan kijken wat er uh, allemaal uh, los is? Uh, uh, ja, we zijn er. Uh, ja. ja, dus uh, een paar maanden geleden zijn we daar gaan kijken. Ja.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 Maar wij willen dus eigenlijk vragen of ze daar uh, kleine ongelukken ook willen melden voor het aan. Iedereen die daar iets overkomt moet het van jullie ja. melden. Maar bij wie moet, moeten ze dat doen? Uh, bij een telefoonnummer. Ja. Een telefoonnummer. Nou, laat maar horen dan. Uh, dat weet ik niet. Oh, dat nee, weet niet ik even niet. Even hoofd. <laughs> nou ja, goed.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 En de gemeente gaat ervan uit dat het veilig is. En daar zijn jullie het niet mee eens. Ja. Nou, dat is duidelijk. Ja.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 Ja, van, best wel vaak ja. zie je dan wel gewoon van die kleine ongelukken. Omdat auto's ja. hard rijden of kinderen steken hun hand niet uit. Ja. Ja. Dus dat ge gebeurt er gebeurt ook best wel vaak van die kleine ongelukken. Ja. Maar dat wordt niet gemeld. Dus uh, de raad vindt het, uh, vindt het veilig. Maar wij niet. <laughs> dat is één punt. Hebben jullie ook nog andere... Uh,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 Moeten er, uh, moet er ook nog iets veranderen in, uh, in Zandvoort? Nou, hebben jullie ook um, ideeën over van wat jullie nou ook zouden willen? Een kermis. Een ja. kermis. Ja. Er is toch wel een kermis. Uh, nee. Je zegt geen kermis, hè? Nee, uh, nee niet echt. Nee, ja, op het squi. Maar ja. uh, moet het uh, meer bij, vol, volgens jullie in het dorp uh, plaatsen? Ja, in het dorp of bij parkeerplaats Zuid.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 Uh, ja, we houden een feestje voor alle groepachters. Alle groepachters? Ja. Ja? Alle ja. Groep 8, uh. Zeg maar een afscheidsfeest van de basisschool. Ja. Aha. Van alle achtste klassen van, alle, alle klasse van uh, heel Zandvoort? Ja. ja. En wat voor feestje zou dat moeten worden? Ja, gewoon een afscheidsfeestje eigenlijk. Ja, ja afscheidsfeestje, uh, zakdoeken uitdelen of zo? Nee. <laughs> wat dan? Nou, gewoon echt een feestje. Ja, maar hoe, wat is dat een feestje? Dansen. Dansen? Ja. Dansen met een... Uh,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 Ja, we hadden hem wel gemaakt, maar het was niet zo, ja, het, hij was wel goed, maar nee. hij kon beter. Hij komt beter, ja. ja. Hebben jullie ook een voorzitter? Uh. Nee, volgens mij niet. Wie nee? leidt dan de vergaderingen? Uh, jawel, dat wel. Dat is de voorzitter. Ja, ja, <laughs> ja maar, we hebben, maar volgens mij is dat Ushi. Ushi Rietkerk? Ja. ja, hè? Van de B van de A. Of Belinda. Belinda Geurlandzon, ja, dat is ja. andere. Ja, dat dacht ik al. <laughs> ja. En Hebben jullie daar veel contact mee? Vergaat jullie je vaak? Ja, Eén keer in de maand. Eén keer in de maand. Ja. Is dat genoeg, denk je? Of uh, mm. zou dat wel vaker moeten? Ja. Voor het, het feestje dacht. moeten we wel vaker. Ja. Feestje wel, ja. Ja, ja dat ah. komt al bijna.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 dat je langs bepaalde plekken ja. komt en dat daarbij ook naar uh, kermisattracties staat. Hm. Dus ergens uh, bij uh, bijvoorbeeld de bushalte uh, een soort ballengooiapparaat ja. of zo, uh, dat je daar kan ballen gooien. Ja, staat ja in? zoiets. Ja? Ja. ja, zoiets. Ja, <laughs> ja, ja voorbeeld. Ja, dat je ja. voor die wandelroute.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 Nee, niet echt, man. Nee. Nee. Dat ze er een zachte aan moeten moedige bijt aan. Nee, de BTX beter. Ja. BTX. Ja. Ja. Nou, dan gaan we niet uitkomen, dan. dank jullie wel. We <laughs> stuur jullie terug naar het sportveld. Ja. Ja. En uh, maak er maar een mooie wedstrijd van. Hè? Ja. En uh, dat de beste maar mag winnen. Ja. Ja. Dank je wel.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 Want wat gebeurt er allemaal op het circuit, Jaap? Nou, uh, gisteren waren Willem en ik, uh, Willem van Deens en ik, uh, al actief uh, op het uh, circuitpark Zandvoort. Het heeft uh, alles uh, te maken met uh, de RTL GP3. Uh, RTL GP Masters of Formula Free, zoals wat het heet. Het heette toch vroeger anders? Ja, dat was met een, uh, een of andere sigarettenreclame. Maar dat mag tegenwoordig niet meer. Allerlei uh, reclame-uitingen wat met sigaretten te maken heeft, dat, uh, dat mag niet meer. Zal Toen sinds, was er daarna toch een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 Een, een, ja, een sortiment kartgevecht, kartfight noemen ze dat. Er uh, zijn een aantal uh, mensen, uh, ja, jonge mensen die, uh, die daarna meegedaan hebben. Uh, er waren er twaalf uh, in de leeftijdscategorie van onder de vijftien en twaalf boven de vijftien. En die twaalf die kwamen allemaal uit verschillende provincies. Er zijn dus uh, gewoon wedstrijden gehouden in elke provincie op een kartbaan, indoor kartbaan is er eentje geweest.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 Uh, dat is uh, dan de ene kant uh, van het verhaal. Natuurlijk uh, ook de Formule 3 die uh, gaat rijden. Uh, er zijn uh, mensen uit, het, uh, ja, uit de Euroserie Formule 3, dat is er nu al wel wat teruggelopen aan uh, deelnemersaantal, uh, zijn het er nu 16. Is dat nog steeds een springplank naar de 1? Dat is uh, nog steeds een springplank uh, onder andere naar de Formule 1, maar ook naar de GP2. Dat is uh, zeg maar er iets onder.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 Ja, uh, want je hebt meer, ja, dat noemen ze dan met zo'n heel mooi woord exposure. Hè? Dus, dus meer uiting uh, op, uh, op, op de baan. Als, als je wordt bekeken door grote renstallen tijdens een uh, Grand Prix weekend. Ja, dan uh, zou ik ook uh, kiezen voor een uh, GP3. Als dat qua geld net even, net uh, iets meer. Uh, dat je daar iets meer voor moet betalen. Maar het levert je denk ik ook meer op als je in de kijker te uh, rijdt. Dus,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 Zullen er wel komen. Want uh, als ik nu naar de laatste toeschouwersaantallen kijk. Van, uh, van, uh, van, ja, van, van de Pasen en de Pinkster Races. De Pasen Races was al behoorlijk bezocht. Uh, 20.000 uh, bezoekers. En bij de Pinkster Races uh, waren dat er ook, uh, ook van die aantallen. Dus het, uh, ja, men heeft uh, wat op het circuit betreft uh, wat toeschouwersaantallen niet echt uh, te klagen. Er zet dus een enorme druk uh, op het uh, verkeer. Uh, om de ja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 Kan, nou, dan moet je bij onze programma-leider uh, Lennar van der Haake uh, zijn. Dus uh, ik kan daar niks... Uh, uh, Lennar van der Haake, uh, die heeft ik kan dat de, euh, gewoon georganiseerd. Gewoon de, de jazzmuziek draaien in ja, deze ja. Het kan, maar het is een programma waar, uh, waarin uh, de volgende mensen dus aan meedoen. Benno uh, Veugen en George Van Dam en Daan Lefferts uh, beginnen tussen 10 en twaalf. Dan, uh, tussen 12 en 2 komt Maudis Mulder.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 Nee, op de scooter. Op de, op de scooter, Lero Stewart was dat. En daarnaast hebben we ook nog ja. een aantal nationale raceklasses. En dat is de Dutch GT4, de Dutch Supercar Challenge, de Formule Swift en de Formule Ford. Wat nou, ja, ik nee. we nu gaan doen? Ja, gaan een plaatje draaien. plaatje draaien, dan gaan we zeilen. Ja. If I should stay, I would only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 And I uh...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 Nou, dat is nou, best, een is best veel, ja. Ja. ja. We hebben 100, ja. bijna 100 boten liggen en ik geloof zo'n 40, 45 kaiters en surfers. En we krijgen dus meer capaciteit voor ja. het kite- en surfbied. Katamaran blijft ongeveer gelijk, maar die groei is, het is toch redelijk stabiel, Katamaran uh, aantal lichtplaatsen. Maar de het groeit substantieel. Is het in trek, watersport, hier in Zandvoort? Heel erg.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 Dat gaat de verkoop in. Gaat de verkoop in. Nou, ja. kijk, dat, dus als we nog te zijn, een uh, meld je. Op, daar zit dus een stuk financiering dus in, van het oude gebouw. Daar zit een stukje financiering in, ja. ja. Zijn er meer watersportverenigingen aan de kust die een, een jaar rond uh, ja. onderkomen hebben? Ja. heb uh, begrepen uh, dat ze in Noordwijk nog steeds uh, erg jaloers zijn op jullie. Ja, nou jaloers, ze gunnen het ons zo hard. Jawel, het maar ze zouden het, het daar ook graag willen. Ja. ja, er zijn, er is er...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 uh, sterke stem in. Ja. Steekt de gemeente er ook nog geld in? Uh, de gemeente steekt hier niet direct geld in... maar de gemeente heeft ons wel ontzettend geholpen... met uh, adviezen enzovoort. Hmm. Dus dat is indirect... Uh, het is geen echt geld, maar het is wel Er zijn ar arbeidsuren ingestoken? Nee, niet op die manier. Nee, nee ja. Gewoon adviezen. Ja. Overleg adviezen. Hmm. Ja. Wanneer gaat dat gebeuren? Goeie vraag. Uh, <laughs> Als, het, als alles loopt zoals het moet lopen, dan gaan we, zodra dit clubhuis van het strand kan, het eind van dit seizoen gaan we funderen. Uh, als we de tijd kunnen aanbesteden, als alle vergunningen goed lopen, dan uh, gaan van de zomer, of laatst zo augustus september, gaan de bouwers prefab bouwen. En we hopen voor januari wind en waterdicht te zijn.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 dat doet de evenementencommissie. En dat ik denk wel dat we een leuk feest gaan uh, hebben. Want ja. het is toch de laatste keer. Het, gaat, het heeft 16, 17 jaar gestaan. 16, 17 jaar. En nog steeds in een redelijk goede staat. Ja. Ja. Ja. Ja. En zo goed onderhouden. Ja, want dat doen jullie dus ook. Hè? Dan kom je ja. weer bij dat verhaal van Tom mee begon met saamhorigheid. Uh, ja, dat, doe en dat ga je straks ook doen. Ja. Het, het nieuw gebouw zul je ook moeten onderhouden. Ja. ja, over saamhorigheid gesproken. Het is natuurlijk zo dat uh, uh, nu draait iedereen zijn baarddienstkeur uh, op tijd. Ja. Uh, dat moet natuurlijk een heel ander schema worden. Ja. Huh? ja. Want uh, ik neem aan dus dat, uh, dat het dan elke dag open is.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 Maar daar moet je niet zo rigide over doen. Het is een club, een vereniging. en ja, Dat lost zichzelf meestal wel op. Hmm. Ja. Daar heb je geen wetten voor nodig. Uh, uh, geen wetten. <laughs> gaan jullie nog iets uh, specifieks doen uh, als het inderdaad uh, open is in het uh, nieuwe seizoen? Absoluut. Uh, bijzondere wedstrijden organiseren? Of, uh, ja, we zijn bezig... Uh,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 Dus er komt heel veel volgend jaar naar ons toe. Het is opgericht in 1966. Ja. Is er voor die tijd nooit een watersportvereniging geweest in Zandvoort? Dat vind ik een beetje niet raar. Dat, niet dat ik weet. Bijvoorbeeld het ligt zo prachtig aan de kust en uh, vrije ja. toegang tot de zee. Ja, dat had je eigenlijk mijn vader moeten vragen. Ja, jullie vader, maar ik denk het niet. 1966, vind ik wel een heel mooi, uh, mooi ja, jaar. Zo ja, ja, ja. ja, al lang als uh, de watersportvereniging bestaat, zo lang besta ik ook. Dus uh, <laughs> dan weten mensen meteen... Ik uh... ga ja, dat je een vatergehoofd hebt. <laughs> ja, en ook water drinken. Hè? Uh, maar goed, er lopen ook waterdrinkers in dit dorp rond. En die heet ook zo. Maar goed, maar goed. Yep. Uh, <laughs> goed uh, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Uh, maar, uh, nou ja, het is uh, een lustrumjaar. Uh, ja. Daar uh, wordt nog wel uh, driftig over nagedacht zoals Absoluut, ik, ja. uh, zoals en ik ja. denk dat de opening niet zomaar een opening zal zijn. nee. Dat is wel best wel leuk om mee te organiseren. K komen daar ook misschien uh, ja nou ja het zou zomaar kunnen dat daar misschien uh, wat, wat, wat wat mensen uit de sportwereld zomaar dat zou zomaar kunnen zomaar. kunnen kunnen kunnen ja. binnenstappen. Zou zomaar kunnen ja.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 En er waren nog gewogen oordelen, dus het ene God, telde zwaarder dan het ander. En er kwam, uiteindelijk kwam daar een getal uit. Nou, dan zou je zeggen het hoogste, het hoogste getal wint. Dat zou in theorie ook zo moeten zijn. Dan we zeiden Oké, okay, dat parkeren we even. Vervolgens kwam iedereen weer binnen en zei: Nou, nu schrijf je even op wat je emotionele beslissing is. Als je alles even de revue laat zien, zet je nummer 1, 2 en 3 neer. En uit beide exposities kwam vrijwel unaniem het ene clubhuis naar voren. Hmm. Dus er is toch eigenlijk wel uh, heel goed over nagedacht uh, in, de, in ja, maar, dat... Uh, het, is een, het is een diepe investering, dus uh, je gaat er niet zomaar op een uh, zaterdagmiddag een bierveeltje doen. Dat nee, nou oh, ja, ik ken mensen die op een zien een column schrijven, maar goed. Die zijn <lacht> ook zeer lezerswaardig. <lacht> goed. Ja, <lacht> uh, uh, yeah, uh, nou ja, je, je gaat zo dadelijk denk ik weer de zon opzoeken. Ja. Want. Uh... Ja, het Sancta Maria, de school uit Haarlem, wij ja. nu met leerlingen. Dus ja. vandaar dat ik op stand was. Oké. Okay. Uh, deze. Uh, ja, ik wou bijna zeggen, Dankjewel uh... voor je komst. Graag gedaan, nee, nog even, nog dat jullie even gewacht hebben. De, de leden. Ja. Die zijn ook allemaal dolenthousiast. Alle leden zijn heel. We hebben dat gepresenteerd in een ledenvergadering. En die was heel druk bezet. En waren wild enthousiast. Oké. Okay. En ze hebben mogen stemmen, hè? want ik bedoel, de leden beslissen uiteindelijk wat het, of het wel of niet komt. Hm. Ja. Nu zijn we er toch? We wensen jou uh, een, een heel mooi zeilseizoen. Dankjewel. We wensen jou een schitterende afbraak. Mm -hmm. En nog een veel mooie opbouw. Dank Dankjewel. Dat jullie er maar veel plezier van mogen hebben. Ja, jullie zijn hierbij uitgenodigd om volgend jaar gewoon eens op, ter op locatie uh, te komen. Ja. Misschien daar een uitzendetje te doen. Dat zou best uh, leuk zijn. Misschien wel een goed idee. Ja. Uh, aan dit programma werkte mee Yvonne Roosendaal. verantwoordelijk uh, voor, de, voor uh, de gasten en voor de redactie. Roy Halleman voor de techniek en de muziek. En we zaten ook nu weer live in Hotel Hoogland. Dan zitten we volgende week hier ook weer. Nou, Tom. Ja. Dankjewel. Goed weekend. Ben je goed je... opgeknapt? Ja, lichtelijk wel. Oké. Okay. Dag. Bye-bye. Samen zijn we sterk Eendracht maakt machtig Hoe een klein land groot kan zijn Is dat een Zijn wij een groot gezien met goud zijn wij greeszaam in Nederlandste Gal.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 Varenden hebben zich niet verzet, zeggen de Israëlische autoriteiten. Het schip wordt nu begeleid naar de haven van Ashdod. Het schip, de Rachel Corrie, was de Gazastrook tot op enkele tientallen kilometers genaderd. De Israëliërs hadden het schip naar eigen zeggen verschillende malen gevraagd de koers te verleggen naar Ashdod in Israël. Het schip was onderdeel van het konvooi met hulpgoederen aan Gaza. De Rachel Corrie had eerder deze week nog geen toestemming gekregen om uit te varen en was daardoor achtergebleven. De andere schepen werden maandag met geweld tegengehouden door de Israëlische marine. En daarbij vielen negen doden. In Rotterdam zijn vannacht meer dan 10.000 automobilisten op alcohol gecontroleerd. Een kleine 200 kregen bekeuring. Er waren 12 controlepunten. Vrijwel alle bestuurders die de stad in of uit wilden liepen ergens in de fuik. Op alle controlepunten was er wel iemand die vier keer de toegestaande hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. In België wordt Bart de Wever van de Nieuwe Vlaamse Alliantie genoemd als mogelijke nieuwe premier. Volgens Peilingen Stevens zijn N-VA in Vlaanderen af op een kwart van de stemmen, twee keer zoveel als vorig jaar. De Wever wil dat Vlaanderen onafhankelijk wordt, maar anders dan het Vlaams belang keert hij zich niet tegen buitenlanders. De Belgische verkiezingen zijn op 13 juni, vier dagen na de verkiezingen in Nederland. Het Nederlandse marineschip De Van Spijk heeft voor de tweede keer in korte tijd een grote drugsvangst gedaan bij de Antillen. Op een Panamees koopvaardijschip werd 1320 kilo cocaïne aangetroffen. De vijf bemanningsleden, allemaal uit Honduras, werden opgepakt. Het weer volop zonder, ongeveer 23 graden. Morgen ook warm, maar in de loop van de dag kans op buien. Na het weekend wisselvalliger en lagere temperaturen. Dit was het NOS